René van Brakel met het NOS-journaal. Oud-neuroloog Janssen Stuur stelde in een aantal gevallen wel degelijk de juiste diagnose, maar koos voor een bekeerde, verkeerde behandeling. Dat blijkt uit stukken die de NOS in handen heeft. De oud-neuroloog zou onder meer bij een patiënt de diagnose Parkinson hebben gesteld, maar gaf een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed. Tegen Janssen Stuur lopen een medische tuchtzaak, en strafzaak. Tegen de man die in april dreigde met een schietpartij op scholen in Leiden... is een werkstraf geëist van 150 uur. Het Openbaar Ministerie eist ook een voorwaardelijke celstraf van een maand. Door het dreigbericht op internet bleven alle middelbare scholen in Leiden een dag dicht. De man van 19 had niet verwacht dat het bericht zoveel ophef zou veroorzaken... zei hij bij het begin van de rechtszaak. De man die in zijn huis in München meer dan 1400 geroofde kunstwerken bewaarde... heeft mogelijk nog meer kunst. De verdachte heeft al 40 jaar een tweede huis in Salzburg. Dat huis is volgens het OM in Oostenrijk nog niet doorzocht... omdat er eerst een verzoek uit Duitsland moet komen. In het appartement in München werden begin vorig jaar... 1406 schilderijen, tekeningen en prenten gevonden. Het Duitse Openbaar Ministerie doet al anderhalf jaar onderzoek naar de megavondst. De zaak werd dit weekend pas openbaar. Vijf jaar reizen zonder treinkaartje is een man naar het Belgische Hasselt duur komen te staan. Hij moet een mega boete betalen voor zwartrijden. Volgens de Belgische spoorwegen heeft de man ruim 360 keer zonder vervoerbewijs gereisd. De kaartjes, de boetes en de rente zijn opgelopen tot een bedrag van 76.000 euro. De 25-jarige zwartrijder is verslaafd en heeft onlangs het huis van zijn moeder geërfd. Hij vecht de boete aan, anders moet hij het huis verkopen. Het weer bewolkt en regenachtig bij een matige zuidenwind. Het is 8 tot 11 graden. Vanavond draait de wind naar het westen. Morgen droog en af en toe zon in het zuiden bijen. Dit was het... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar staat na een ongeluk tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost 3 kilometer. Bij Almere-Buiten-Oost is de linkerrijstrook afgesloten. En een korte file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat voor het klein Kleinpolderplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 I'm oh. Che weet so di un po', quando corro een mia vita che ik eenmaal ik eenmaal een keertje ben 9. z pen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 Needle in your skin Open bring you closer to God And I watch As your hand Turns full Circle I'm hopeless With old coffee and a medical test It's too easy knowing life I'm going off The rest and the riddles and the pages Leave it too much to guess and the word cracks and from your hip to your chest As I watch As your hand turns full circle My heart My heart Alo? Alu. Sunt eu pic, ca dat pip și sunt voinic, un dar să știi, It's bun? It's bun. Ce pun, să-ți spun, ce simt, It's acum, alo? alo? Iubirea mea! Alo? Sunt eu fericirea. Alo, ală sunt iarăși eu ti ca să vă sunt voinic, dar se știi, nu -ți cer nimic. Vrei să nu-ți nimic. să dar Hey, I know my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 birth, rings made mirrors of the earth, the sun was just yellow energy, there is a living promised land, even overfield sand. seas just filled the morning, cover me,